Jeroen van Kam met het SNS-journaal. Standers van de rechtsnationalistische regering de straat opgegaan. De oppositie, van links tot conservatief, had zich verenigd... in een protest tegen recente ingrepen van de regering bij media en justitie. Schattingen over het aantal betogers lopen uiteen van duizend tot enkele duizenden. De betogers riepen wij zijn en blijven in Europa. Daarmee spraken ze een steun uit voor Brussel... dat zich kritisch heeft uitgelaten over de machtspolitiek van de nationalisten. Even later ging op een andere plek in de stad voorstand van de regering de straat op. In Zuid-Duitsland, in de buurt van de Zwitserse Gent... zijn één dode en zeker tien gewonden gevallen... toen een automobilist met hoge snelheid inreed op een vol caféterras. Vier gewonden zijn er slecht aan toe. De bestuurder van de auto heeft waarschijnlijk het gaspanaal ingetrapt... in plaats van de rem toen hij het terras naderde. De zwaargewonden zijn met een traumahelikopter... naar klinieken in de buurt vervoerd. In de Surinaamse broodjeszaak in Amsterdam-Zuid heeft een grote brand gewoed. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer is nog wel aan het nablussen. Het plein waar de broodjeszaak aan ligt is afgesloten en alle omliggende woningen en winkels zijn ontruimd. Vier mensen hebben rook ingeademd, een van hen heeft ook lichte brandwonden en is naar het ziekenhuis gebracht.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 De hockeydames van Den Bos zijn voor het derde jaar op rij Nederlands kampioen geworden. Den Bos won ook het tweede finale duel in Amsterdam met 1-0. Het is voor de zeventiende keer in 19 jaar dat ze het kampioenschap binnenhalen. Het weer tot besluit veel zon. Het is 22 graden op de Wadden tot lokaal 27 in de rest van het land. Ook morgen en maandag is er veel zon en dan wordt het een graad of 24. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A6 en richting Lelystad. Staat bij Lelystad Noord een drie kilometer file na een ongeluk. Tot zover de verkeers... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 and remember En zo zijn we alweer uh, aangekomen bij uh, u drie van dit programma voort op zaterdag. voort nogmaals een hele goede middag, leuk dat jullie allemaal luisteren door de and Release. Wat een wereldsingel, hè? De single van Matt Simons. Wat gaan we in het nu uh, allemaal doen, uh, Albert-Jan? Nou, allereerst nog even een tussenstandje van de Giro d'Italia, de tweede etappe. Uh, met uh, to Ton Doumoulin in het roze. Uh, ze zijn 50 kilometer uh, vanaf de finish. En de, de kropgroep van een drietal man, waaronder de Nederlander Chalingi... hebben nog een voorsprong van 3 uh, minuut 46 seconden. Het zijn prachtige beelden die, die, die worden uitgezonden... van het prachtige land tussen Apeldoorn en Arnhem.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 Ja, een beetje het effect van als je tegen de zon in kijkt hè, vanmiddag. We close our eyes. Yo, de de single van Co West uit de jaren tachtig. ZFM niet alleen op radio, maar ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.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 Ja. Uh, ik moest even wat uh, water drinken en een uh, koudkola. En daarom ben ik even naar het centrum gegaan. En in het begin, dat, dat ik mijn rondje begon, was ik natuurlijk ook een startpunt centrum. En toen was het een stuk rustiger. Maar nu ik bijvoorbeeld door die kerkstraat naar beneden liep net, begint ja. het toch aardig druk te worden in het dorpje hoor. Oké. Okay. Dus dat is een uh, goed teken voor uh, Zandvoort uh, dit mooie weer. Nou, ik was net ook, zoals uh, jullie vroeger, bij de ringsberaden langs geweest. Ja. Uh, en mij uh, de testverlichter die uh, was op het moment aan het gevaren. Uh, dus die heb ik niks uh, concreets kunnen vragen. Maar ik weet wel dat ze we het uh, nog uh, gelukkig rustig hebben gehad. Mooi. En uh, het is alleen zo dat nu het uh, vloedbord, omdat het er nu aan te komen, de vloedtijd, dan wordt het strand weer kleiner. Nou, ja, dan ga je dus een kinderenvermissing krijgen. En uh, nou, het alcoholniveau bij sommige mensen, dat dus zat er ook al uh, best wel in in het zonnetje.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 Ja, daar ben ik even het centrum in gaan, even lekker wat kaas drinken en dan uh, gaan we weer op stap. Helemaal goed. Nou, gaan albert en ik ook doen uh, na vijf uur. Heel goed. Want het uh, ramen in de studio durven we niet meer uh, open te zetten na die vleermuis uh, die binnen is geweest. <lacht> dus die laten we wel lekker dicht, hè albert -Jan? Ja, ik zit je <lacht> <z> zeker. <lacht> ja. Goed. Mo, bedankt nogmaals en uh, ja, we spreken ja, we elkaar. We, bedankt. Oké, okay. hoi, hoi. dat was Maurice Mulder. Live vanaf het centrum van Salvatore. Hey, daar is het altijd gezellig en heb je baard bij muziek van Daniel Lowies. De ene heeft bij een barrel of twee. De andere heeft baat bij mooi weer. Maar één ding is bij elk mens geliek. We allemaal baat bij muziek. Muziek met gitaarden of met een orkest Muziek van de toekomst, muziek die is west Gereformeerd, communist, Rooms, katholiek We hebben allemaal baat bij muziek Muziek voor soldaten op weg naar het front Muziek u de hemel, muziek uit de grond alleenig of samen als publiek. We hebben allemaal baat bij muziek. De ene heeft baat bij zonne en rust, de andere zweert bij een bord soep. Maar één ding is bij elk mens gelijk. we allemaal baat bij muziek. Muziek van Brahms of een fuga van Bach, een ballade van Brahms. Muziekje versnacht, Zelf zelfmaakt of massaspul uit een fabriek, we allemaal baat bij muziek. Gesang voor donar, boeddha of god, voor Allah of voor Piet Jansnod. Nonchalant, religieus of bloedfanatiek, bij hebben allemaal baat bij muziek.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 We hebben allemaal baat bij muziek. Oh, we hebben allemaal baat bij muziek. Oh, we hebben allemaal baat bij muziek. Daniel Loris hoor je, en baat bij muziek. CFM, Race Radio, Bit Report. Bit Report. Ja, want hier zou we gaan uh, overstappen, hè? Oh. <laughs> ja, oh. overstappen.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 Nou, wij gaan het allemaal volgende week vanaf vrijdag tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Barcelona allemaal meemaken wanneer Max Verstappen bij uh, zijn nieuwe werkgever aan de slag gaat. Helemaal goed toch? En ik vond uh, Christian Albers een beetje negatief trouwens met ja. zijn commentaar. Ja, klopt. Maar Zo ja. van een floren, jaar, dus uh, doe het nou maar. He? Maar die is zelf ook niet. Die is destijds lekker weggegaan uit de, uit de DTM en uh, richting Formule 1 en toen. Ja, en toen? Ja. En toen? En uh, Olaf en Mol trouwens, ja. die uh, twitterde toen het uh, eerste nieuws uh, naar buiten kwam over uh, Max Verstappen. Ja. Van dit is een fabel. <lacht> dat gaat nooit gebeuren. Nou, en, en zie hier het uh, tegendeel. Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Gelukkig Olaf het een keer fout. He, he. <lacht> he, dat soort fouten mag je best maken van mij. Toch? Wel, wow. zo is het. Zodat krijg je het Dier van de Dag. Dat is 3K, maar eerst gaan we luisteren naar Peter Fox. Hier is Haus am Zee. Hier ben ik geboren en laufe durch die Straßen. Ken die Gesichter, jedes Haus en jeden Laden. Ik muss mal weg. Ken jede Taube hier bij Namen. Daumen raus, ik warte auf een schicke Frau met schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt voorbij.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 Orangenbaumeblätter liegen auf dem Weg Ich hab 20 kinderen, meine Frau is schön mm, Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen Hier ben ik geboren, hier werd ik begraven. Had trouwe oren wijs een baard en zit omgaan. Blijf gewoon leuke muziek, hè? deze Mijne van Pieter Fox En Hals aan Zee. En van deze vos gaan denk we naar het dier van de week. En dat is uh, deze week 3 Omdat 3 is gevonden, is haar leeftijd een inschatting. Ze is ongeveer 10 jaar jong. Ze is heel erg lief en ontzettend aanhankelijk. Maar vindt andere katten in haar buurt geen goed idee.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 Of kijk ook even op internet www.dierenthuiskermerland.nl. Wat ook 3k verdient, een thuis. En inderdaad, wat een kopie, hè? Wat Ach, een prachtig, kopie. Prachtig. Ja, ze is bijna 2000 keer geliked op Facebook. Oh, goed. Nou, daar moet toch een goed baasje tussen zitten. Geweldig. Dus uh, ga voor uh, 3k of de andere leuke dieren naar het Kennemer Dierenthuis aan de Keeshopstraat, nummer 5. I like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 van de veteranen 1, die zijn heel betrots op een overwinning. Krijgen ze juist weer een berichtje van ze. Nou staan we vierde van onderen. Ja, Knaap, heel, heel knap. knap. Ze hebben met 3-0 vandaag gewonnen. Van de koninklijke HFC uit Haarlem natuurlijk. Zo duidelijk lieveling. Het gedicht van de dag. Maar eerst de Paro aan de zee. Hier is Van Kessel en All's Friends.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 I'm blue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 Ik neem je in mijn armen, ik zie jou en ik zie in jouw oog een traan. Ik voel mijn lichaam trillen als ik je daar zie staan, lachend naar een ander. Wat doe je mij toch aan? Lik je soms je wonden? Deed ik jou dan zo'n pijn? Iedereen, iedereen maakt fouten. Waar zouden wij anders zijn?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 Naar een ander. Wat doe je mij toch aan? Klik je soms je vondst? Denk ik jou zo'n pijn? Iedereen maakt fouten. Waar zouden Gaan. Maar net voor ik me omdraai, heb jij me plotseling aan, je bent me met een glimlach, en fluistert zag mij na. meezingen, Albert Jan. Oh, prachtig. Lieve Mooi, hè? Frans in en uh, Lieveling. Lieve zo, die kan Fred ook weer van zijn playlist afschrappen. Ja. Hey, Hoef je ook niet weer te draaien, Fred. Nee. Joh, uh, inderdaad, uh, de single Lieveling bij Zalford op zaterdag. Wel lekker, hoor, die entertainment voor je muziek. Zodra ik na vijf uur daar uiteraard twee uur lang veel meer van bij CFM Zandvoorts. Nou ook in dat programma diverse gasten dus reden genoeg om te blijven luisteren. Hier is trouwens de singel van Chaka Khan.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 Maar niet meer op de fiets gaan, vet, want dan krijg je een rode kop. Ja. ja. Wil je die rode kop zien? wwwcfm Ik ben benieuwd hoe dat op camera eruit ziet trouwens. Heel rood. En je bent helemaal into the Giro ook, meteen. Ja, ja. Dat is allemaal in kleur. Ja, heel goed. Dus veel plezier met het programma zo dadelijk. En wij zijn er morgen weer. Met de ontknoping in de eredivisie. Ja. Dus dat wordt een, ja. dat wordt een, een geweldig schakelprogramma. Ja. Want op allerlei gebieden kan er nog wat gebeuren. Hé Rob? Ik ben heel benieuwd hè Albert-Jan? Ja, ja, ja. We gaan er meemaken. Morgen tussen 2 en 5. op zondag. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Dag. Doei doei. Some things in love are bad. They can really my. you made.